Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De race in Zandvoort staat op het punt te beginnen. De coureurs van de Formule 1 trappen straks vol het gaspedaal in en dan is de race op het circuit gestart. En die kun je volgen vanaf de tribune, maar dan moet je wel een kaartje hebben. Verslaggever Eline de Zeeuw sprak een vader en een zoon net buiten het circuit die dat helaas niet was gelukt. Nee, je ziet net niks. En ook zelfs in de duinen hebben ze kaartjes uh, weten te bemachtigen. Dus je kan voor 110 euro in de duinen zelf zitten. Dus dat is niet eens een tribune. Dus, uh, en die worden op de zwarte markt word ik net voor een paar honderd euro meer uh, verkocht. Overwegen jullie dan toch nog een beetje om daar aan mee te gaan doen? Dat weet ik niet misschien. Die zwarte markt zal het niet geworden zijn, want hij zal later ook nog op zijn telefoon te kunnen kijken. Het duurt nog even voordat we weten wie de race wint. De coureurs moeten 72 rondjes rijden. In Rotterdam hebben zo'n 25 demonstranten van Extinction Rebellion actie gevoerd tijdens de Wereldhavendagen. Ze lijmden zich vast aan de grond en overgoten zich met nepbloed. Door de actie moest een deel van een kader worden ontruimd. De actievoerders vinden de Rotterdamse haven te vervuilend. De pendelbus van FC Groningen is vandaag iets te vroeg vertrokken met de nadruk op iets. De bus, die fans normaal van het station naar het Groningse voetbalstadion brengt als de club thuis speelt, reed vanochtend al rondjes door de stad, terwijl de wedstrijd pas einde van de middag is. Volgens busvervoerder Cubus is er iets niet goed gegaan met de dienstregeling. En het is misschien niet meteen de plek waar je iemand van 75 tegenkomt, maar gisteren stond Lisbeth van 75 dus, helemaal los te gaan op een hartstelfeest in de Gelderdoom. Ze mocht zelf ook achter de draaitafel, want ze staat bekend als hartsteloma. Ik ben uh, hartsteloma, ja, We houden van klassiek en uh, de, ja, de oude liedjes. De Beatles en dat soort dingen. Maar ik, ja, ik kan het toch wel waarderen. Ik vind het wel leuk. Iedereen mocht deze editie gratis zijn of haar opa en oma meenemen. Deze opa vond het een groot succes. Ik ben nooit met een hairstyle geweest, maar ik vind het super. En ik heb een hotel geboekt in Arnhem, dus we gaan vanavond gewoon door tot het eind.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 De Living Daylights, ook even een opening in dit vijfde uur, inmiddels alweer bij Race Radio, Waarin de start net geweest is van de tweede Dutch Grand Prix na 36 jaar, zo'n beetje. Ja, dit is inmiddels, inmiddels 37, 37, maar goed. Ja, zoiets ja, maar in ieder geval uh, zit inmiddels in de vierde ronde. En uh, juist dan een paar dingen gebeurd, Magnus uh, die ging eraf, dat gelug. vragen we. Ja, Gelag. Uh, sorry? gelagbocht, In de gelagbocht was ja, dat inderdaad. Ja. Ja, hij, hij pakte hem helemaal verkeerd, volgens mij. En rende te laat en weet ik het allemaal. Ik denk dat het ging. Ja, het uh, ging meer om de start. Mm -hmm. uh, Max Verstappen was natuurlijk gewoon goed weg. En Leclerc ook. En hij uh, was erg attent voor stappen die. Uh, kon voorkomen dat Leclerc. zeg maar, die. Uh, uh, betere, uh, op een betere manier de bocht inging. Mm -hmm. Maar uh, ja, hij ligt nu uh, al 1,2. Seconde voor. En dat betekent dat die dus buiten schootste afstand is van de DRS. Ja, dat is die dus zal een... zo wel open gaan hè, dat ze hun uh, achtervleugels uh, kunnen openklappen door meer snelheid te genereren. Ja. Maar uh, ja, daar hoeft, uh, daar hoeft Verstappen, denk ik, niet uh, erg veel zorgen over te maken. Nu even niet. Maar je, uh, je weet natuurlijk nooit hoe het verder verloopt in ja, de wedstrijd is. Dat ben ik met een je eens. Maar het ging van 0,8 naar 0,9. En nu inmiddels 1,3, dus... Uh, ja, Dat dus dus is nog nu weer 0,8 in ieder geval. Ja. Weer. Dus, dus ja, we moeten, op, uh, we ja. moeten blijven opletten. Want, zeker. Uh, ik, nee, we, we letten zeker op, maar... Uh, uh, voorlopig uh, rijdt iedereen nog, dacht ik ook. En die Magnussen ook, hoewel hij al 21 seconden achter ligt. Ja. En dat is na vier, vijf rondjes, is dat behoorlijk wat natuurlijk. Ja, uh, maar... Vier seconden per ronde, die, die, die laatste. Ja, maar ik denk, ik denk dat daar uh, wel Hij wat voor problemen. wel iets wat, gaat wat stuk, hebben, dat wat, lijkt me ook. Wat stuk is. Maar goed, uh, aan de andere kant laat Latifi ook op 20 uh, seconden. Dus uh, de PRS ook al vijf seconden van verstappen. Ja. Dat is ook uh, niet best eigenlijk. Op de vijfde plaats. Nee. En, ja, uh, die PRS eigenlijk, eigenlijk na zijn. Uh, uh, tekening van, van de, tekenen van zijn contract, hè? Mm. het verlengen van zijn contract, is hij er niet beter op geworden bij? Denk je niet? Nou, ik, ik, ik weet het niet wat, uh, wat dat er gaat. Ja, hij heeft uh, Verstappen gisteren tijdens de kwalificatie eigenlijk ongewild een beetje geholpen ja, een doordat hij uh, door uh, nou, voren ging. Niet hè? de manier om... Uh, nee Hij, nou, hij moet ja. het zelf doen natuurlijk. En... Uh, ja, dat gaat niet zo heel goed. Het is wel opvallend trouwens dat er in de zand voor heel veel Mexikanen rondlopen. Ja, heb ze gezien met sombrero's. Ja, ik heb ze met sombrero's, ja, ik heb <laughs> dat heb <niet> sombrero's, Dat <laughs> was een leuk gezicht moet ik zeggen. Maar uh, ja. ik stond gisteren ook gisteren, uh, nee dat was vrijdag, stond ik voor een hamburgertentje met zo'n Mexicaan te praten. <laughs> ja, die komen dus echt alleen voor die race hier. Ja, Ongestelbaar. Ja. Ja. En, uh, enorme uh, PRS-fans. Mm -hmm. En ze kunnen niet wachten dat uh, ze naar Mexico af gaan reizen, mm -hmm. de familie jongens. Want daar gaan ze natuurlijk ook nog rijden. Ja, dit wordt nog leuk. Want ja. ik zie dat Hamilton wel binnen schotschapsstand is bij Sainz. Ja, dus dat kan nog, ja. wel, uh, nog wel iets, uh, iets ja. gaan betekenen straks. Nou, de enige die uh, plaatsen gewonnen hebben zijn Ocon uh, drie plaatsen. Strol 2 en uh, Vettel 2. Uh, en Ricardo ook? Uh, ja, eentje. Ricardo ook nog één plaats. Maar jij rijdt uh, 16e, dus ja. dat is ook niet best. En Latifi, uh, ja, daar komt natuurlijk door die schade waarschijnlijk bij Magnussen, ja. ook één plaatsje gestegen. Ja. Maar de rest is allemaal op dezelfde plaats gebleven. Dus uh, ja, tot nu toe is het een tamelijk saaie race. Nou, ja, Leclerc draait nu net de, de snelste rondetijd. Ja. Uh, als we op dit moment uh, dat. Ja, Leclerc inderdaad, aan. nou ja, goed, hij is nu op 1.2. Uh, het loopt op dit moment niet op, zeg maar, die achterstand op verstappen. Mm -hmm. mm -hmm. En, uh, ja, misschien heeft hij nog wat over dat hij naar Verstappen toe kan rijden. Ja, dat zou Ja, Een beetje, is, uh, ja, van, een een beetje, een beetje spanning, maar ik ben een beetje verstappen, vind Ik heb uh, zoiets van uh, gooit me ja, in het ja, ja, ja, ja, en uh, klaar is klaar. Ja, ja. Dan, uh, dan, nou, hij, is er, hij is er nog niet voorbij. Nee, dat, dat geloof <laughs> dat ik ook dat niet. Kunnen we, wel stellen. Uh, we gaan nog even muziek uh, draaien, want dat uh, zal toch het merendeel. Uh, ja, je hoeft hier ook uh, niks te missen, want we volgen het op de voet. Uh, muziek uh, van Singa, want uh, deze dame komt ook hier uit de buurt, uit Haarlem wil te verstaan. En het uh, nummer dat heet Moving Slowly. <middels>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 Trump met Dreamer. Ik moet even tussen al die vlaggetjes doorkijken om het beeldscherm te kunnen zien, <laughs> ja, dat is wel echt leuk. Ik ja, moet even, uh, even aardig bedoeld, hoor. zeggen dat de, de studio vol hangt met ja. Finishvlaggen. ja. maar bij die finish zijn we nog lang niet, want nee. we zijn pas in ronde 12. Dan moeten er moeten nog 60 ronden gereden worden. Ja. Um, ja, er zijn de eerste pitstops zijn geweest, Ja. zag je dat? Ja, uh, ja. Ah, Vettel. Vettel, ja. Ricciardo zijn binnen geweest. Uh, ja, we stappen nog niet, maar er wordt wel gezegd door uh, de coureurs dat die rode banden erg aan slijtage onderhevig zijn op dit circuit. Mm -hmm. Dus de verwachting is dat ze beginnen op rood en dan met twee keer geel gaan eindigen. Maar dat moeten we nog even zien hoe dat gaat. Want het schijnt ook dat, uh, dat Ferrari eigenlijk twee verschillende strategieën Daar gaat. Daar gaat hard onder uh, bij Alpeer. een van de Alpinsen, zie ik nu. Dus uh, uh, ja, Alonso, die gaat op een harde band uh, nu weg. Ja, ja inderdaad. En uh, het enige, de enige inhalacties die we gezien hebben waren... Uh, Tussen Magnussen en Latifi. Ja, maar daar zag je toch op een gegeven moment uh, uh, Magnussen die wilde binnendoor bij, uh, bij Latifi. Of ja. Bij, ja, buitenom, binnendoor, maar hoe je het nu noemen wil. Maar uh, ik denk toch dat die klap klapje in, uh, uh, dat in uh, de Gerlachbocht... Hij kwam, uh, uh, kwam wat hoog uit uh, in die onderdoor Latifi kruiste hem terug uh, binnendoor. Dus nee, dan, uh, inderdaad. Maar ja, dat gaat allemaal om de achttiende plaats. En ah. daar kijken we natuurlijk niet zo heel veel oh, naar. Nee. Want uh, inmiddels is het 2,3 seconden verschil. Hè? Ja, ja. half uh, seconden zelfs. Dus mm. dat betekent ook dat uh, uh, Leclerc zijn, zijn uh, DRS niet kan gebruiken op verstappen. Nee, nee. En dat is natuurlijk een goede zaak. Mm. Voor verstappen dan. Mm. Niet voor Leclerc. Uh, ja, Sainz op momenteel op de derde plaats. Vierde, Hamilton. En vijfde, Perez. Daar is niet zo heel veel in veranderd. Nee. En uh, het leek er even op dat uh, uh, Hamilton. Of per Hamilton zou kunnen benaderen maar. benaderen. maar dat gat is inmiddels ook weer 1,2 seconden. Dus dat schiet ook niet echt op. Wat wel interessant is, is de strijd tussen Hamilton en Sainz. Want die zitten nog steeds binnen ja, een seconde. Dus ja. dat kan nog uh, altijd in het voordeel uh, werken voor bijvoorbeeld ja, Dat is alleen maar in het Eindelijk voordeel leer. van verstoppen. Omdat ja. Ja. Uh, ja, zij verliezen daar na tiende van seconden door als zij met elkaar in gevecht gaan. Ja. Uh, nou, en, en Verstappen kan dan rustig uh, uitlopen, zeg maar. Ja, rustig. Maar we moeten blijven ja, omleten. We ja. blijven vaak samen. Ja, maar het uh, zal uh, niet nou heel nou. lang meer duren voordat ook uh, Verstappen en Claire binnenkomen. Dat kan haast niet anders. Nee. Uh, waarbij ook de aantekening moet worden gemaakt, Hans. Want ik zag net op een gegeven moment ook bij het, uh, het verbruik van de banden. Van de, de softs die uh, eronder liggen. Bij uh, Verstappen was dat precies het aantal ronden in de wedstrijd. Wat dus inhoudt dat hij dus gewoon op een nieuwe set uh, rood uh, vertrokken is. Ja, ja, hij is en bij nieuw de andere Fender, zag ik 16-17 rondjes. Ja, En dat uh, ja. had te maken dat ze al gebruik, dat... een gebruikt setje onder, ja, uh, onder hadden. bestaat ook. Hè? De eerste onder... komt nu binnen van Ferrari. En oh, ja. ik denk dat dit Sainz is die nu binnenkomt. Ook. Ja, die, is, uh, die komt nu binnen. Ja. En uh, dat zullen we nog even meenemen. Nee, Hij geel, gaat op geel, ja, geel verder, Maar dat is ook uh, een van de, van de Red Bulls zat uh, binnen. Dus uh, dat was Peres Peres. Is binnen. Peres is ook maar dat binnen. gaat weer niet goed bij Ferrari, zie ik nu. Nee, want nee, het uh, nee. is echt uh, dramatisch weer. De banden stonden nog niet klaar. Nee, ja. oh god. Uh, ja, ik zie, is, zie je, even 12, 13 he. seconden. Het is weer uh, Ferrari en Armo Troef, heb ik het idee. Dus, nou, dat belooft nog wat. Perez heeft een wielgun geraakt bij het wegrijden. Dus dat is ook niet best. Nou, dan wordt dat... Dus we zien hier de... Ja, ja, daar, daar Lus, heb... Geen goede banden stonden er klaar. Ja, dat is uh, on... dit, uh, dit is, het is, is onvoorstelbaar pof, pof, pof, het, gaat, het blijft maar misgaan bij Ferrari. Ja. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Uh -huh. Want hij verliest hier gewoon uh, drie, vier seconden mee. Dat is natuurlijk slecht. Uh -huh. en, uh... Wat gebeurde er even? Kijken we even wat er ja, gebeurde. Goed, want uh, de, daarachter zie ik een Red Bull, zie de auto van Pires staan. Hij nam inderdaad een wielgun mee. Dat zie ik ja. hier. En uh, ja, of dat uh, nou verstrekkende gevolgen heeft uh, ten opzichte... Ja. Het is ook een beetje krap. Hè? Dat wordt ook gezegd bij, uh, bij, de, bij Zandvoort. Kijk, hij gaat inderdaad boem over ja, die wielgun heen. Ja, dat is... Uh, ja, ik denk ook... Uh, ja. ja, Peres zegt er natuurlijk wel het een en ander van. Zullen ze bij Ferrari daar de express hebben neergelegd? Denk je dat? Zou je denken? Yes. <lacht> het is een beetje die Mario nou, is dat... Kart-actie uh, die Verstappen uithaalde. Zo'n bij Ferrari. <lacht> ja, <lacht> ja, dat we kunnen we is... niet eens de goede banden neerzetten. Nou ja, het, ja, goed. Het, het, is, uh, het is heel erg slordig wat daar ja, gebeurt. Ja, absoluut. Uh, inmiddels uh, is Stappen bijna uitgelopen naar... bijna vier seconden... Uh, op Leclerc. Dus dat gaat heel langzaam. Ja. Maar of... Uh, ja, hoe, hoe of wat. Ik uh, blijf altijd zeggen... Uh, je moet de huid uh, pas uh, verkopen... van de beer als die geschoten is. In, nee. Niet nee. Maar goed. Uh, zullen we, we dan, we dan maar uh, weer even doen. muziek uh, doen? Want dat lijkt me uh, ja, beter. Dan gaan want, we straks uh, eens kijken hoe uh, Verstappen... met zijn uh, pitstop... Uh, uh, uh, lijkt mij een goed plan. He? Hier is Mike Oldfield samen met Maggie Rally. En... Get to France! The Late in the evening the music seeping through The next thing I remember I'm walking down the street I'm feeling all right With my boys and with my troops, yeah And Down along the avenue Some guys were shooting pool And I heard acapella groups, yeah Singing late in the evening Jay! Simon. Je kent hem van uh, Simon Garfunkel. Wie kent, maar, hem, niet, hè? Wie kent ja. hem niet eigenlijk. Uh, maar ik denk uh, op zo'n middagje als deze kan hij uh, toch wel voorbij komen. We kijken ja. even met een scheef oog weer naar die, die uh, Dutch Grand Prix uh, van 2022. Uh, die ziet er uh, iets anders uit dan uh, andere jaren. Uh, Hamilton is er nu degene die op, uh, op aan de leiding ligt, maar die is nog niet binnen geweest uh, voor uh, volgens mij voor Nieuwe Sloffen. Denk en evenals even Russel. En Russell, die, die, die rijden dus, die zijn op medium vertrokken, heb ik nu het idee. En die moeten dus nog ja, er binnen. Ja, uh, is dus wel binnen geweest. Eigenlijk is hij de virtuele leider, natuurlijk. Mm -hmm. uh, wat er gebeurde met Perez en Sainz in de. Er gebeurden allerlei dingen in die pitstraat. Want Sainz kreeg de verkeerde banden aangeleverd. Typisch een, typisch een, een, een Ferrari-fout weer natuurlijk. Mm -hmm. Niet de goede banden voor handen hebben. Dus hij stond wat langer binnen. En, uh, wat er ook nog gebeurde is dat Perez wilde wegrijden... en over een Wilgun reed bij van Ferrari. Uh, dat is de investigation. En, uh, uh, waarschijnlijk zal het zo zijn dat uh, het de, team. de team een boete krijgt. Ja. Want de rijder kon er natuurlijk helemaal niks aan doen. Ja. Dus voor uh, Science heeft we verder weinig gevolgen. Max Verstappen heeft inmiddels ook de, de snelste ronde, 1-15-904. Mm. Dat is ook wel lekker natuurlijk. Altijd, dat is altijd nog vier seconden onder het kwalificatietijden. Uh, uh, maar goed, uh, dit is natuurlijk een racetrim. Mm. Um, nou, wat hebben we nog meer gezien? Um, ja, de Ferrari-fouten uh, uh, ja, bij Ferrari. Dat uh, is bijna eigenlijk uh, standaard tegenwoordig dit seizoen. Mm. Um, want uh, ja, er is van alles gebeurd. Hè? Dit seizoen met Ferrari. Ze zijn niet echt, wat dat betreft, goed bij de les. Nee, Hier en ik, daar. Ik, ik, uh, ik heb het in de gaten. Is het uh, niet uh, dan... Uh... Komt dat nou omdat de Italianen zijn? Ja, dat is een beetje generaliseren. Maar ik, het, uh, wat ik begrepen heb uit uh, het uh, verhaal van de kenners... Uh, is het zo dat het nogal een beetje een chaotische structuur ja, is. Ja, er zijn ja. meerdere mensen die daar uh, beslissingen schijnen te nemen. Ja, uh, ja. Waardoor er geen eenduidig verhaal komt hè, wat betreft de strategie. Ja, Want dat ja. is wat ik begrepen heb uh, wat de experts daarover zeggen, de analisten. En dat schijnt dan zo te zijn dat het... Uh, ja, Dan krijg je dus allerlei... Uh, ik weet ja. niet of je dat bij de laatste wedstrijd gezien hebt bij België. Het was een uh, halve Zoom-meeting, zoals Melroy Heemskerk dacht al zei, ja, bij, ja. bij Viaplay. Nou, ja. daar leek het ook echt uh, wel nee, op. Nee, dat wordt. is waar. En uh, die Binotto, die de ze met het teamleider, hm? dat lijkt me ook niet iemand die uh, met zijn vuist op tafel slaat en zo, zo ja. gaan we ja. het doen, weet je wel. Ja, het is niet maar echt... misschien hebben ze die wel nodig, hoor, bij Ferrari. dat lijkt Ik, mij tenminste. Maar, uh... Uh, wat uh, toen in, uh, in de tijd is met Schumacher is uh, gebeurd, dat uh, Jean Tot op een mm -hmm. gegeven moment daar de scepter ging zwaaien. Daar werd de structuur in aangebracht. De neuzen gingen allemaal één kant op. Ja, en toen ja. kwamen de successen. En ik denk, ja, als je dat nu uh, weer wil doen... dan zal je toch nee, iets van waar, een soort ja. eenduidige lijn moeten ja, gaan uitzetten. Ja. Uh, opvallend trouwens dat uh, um, uh, Hamilton en, en Russell... Huh. Dus de twee Mercedes-coureurs nog zo lang doorgaan op die banden, op ja, ja, die gele maar... banden. En die zien er eigenlijk nog wel goed uit ook. Ja, We hadden net een mm, close-shot. Ja? En ik kan niet zeggen dat ze nou erg. Hmm. Uh, maar ze zijn begonnen op gele, ja, en ja, ja. stappen op. Uh, is op rood begonnen. Op rood begonnen. Dus, uh, en inmiddels uh, zit Verstappen al uh, een beetje dichter uh, op, uh, op ja. George Russell. Dus ik uh, ga ervan uit dat dat straks met een, uh, met een rondje of twee, drie... Dan moet hij dan wel een begeven moment aan de staart uh, gaan zitten. Ja, klopt. Maar ja, Verstappen zit nog steeds één punt achterachter. Achter. Ja. Maar straks krijgen ze allebei 18 seconden aan hun broek door uh, die pitstop. Dus ja. dat, dat kan niet anders natuurlijk. Ja. Maar ze, dan rijden ze straks weer met, met, een, met een wat betere banden natuurlijk. Ja, en dat maakt uh, Formule 1 toch wel uh, leuk hoor. Je moet het wel een beetje kunnen volgen, maar het is wel, uh, wel grappig dit allemaal. Het leuke is, uh, je hebt het over Mercedes, dat die op uh, de medium-banden zijn vertrokken. Als die bijvoorbeeld straks de rode sloffen mm -hmm. onderzetten, dus de softs. Ja, dus zijn ja. ze denk ik ook een klap sneller uh, van, het, uh, van de rest ja. van het veld. Ja. Maar ja, aan de andere kant, die banden zijn ook weer sneller op. Ja. Even voor de mensen thuis. Ja, nee, dat, dat klopt, maar de uh, stappen rijdt inmiddels alweer zeven ronden op die banden. Ja. Ja, dat is het meeste, brein, hè? Want als uh, ze nu in beeld lieten zien, Hanne Smits van Red Bull. Die rekent natuurlijk uh, al die uh, ja. strategieën door. En die gaat dan op een gegeven moment een uh, beslissing nemen. Het zou zomaar kunnen dat. Uh, aan het, uh, ja, weet je waar mij dit allemaal aan moet denken? Uh, uh -huh. Je had op een gegeven moment de uitspraak van Gary Lineker. Dat uh, werd er een keer naar hem gevraagd: van, wat is voetbal? Nou, zegt Linneker, BBC-commentator en oud-voetballer... het is 2 uh, x drie kwartieren... en aan het eind heeft Duitsland gewonnen. Ja, dat, dat... klopt. Ja, dat is een bekende uitspraak. Je zou bijna van... eigenlijk uh, ook hiervoor kunnen zeggen... het Grand Prix is anderhalf uur rijden... 300 kilometer afleggen... en uh, ja, aan het eind ja, heeft Verstappen ja. gewonnen. Maar goed, uh, zullen we dan nog uh, even ja, wat uh, muziek... Ja, uh, Ieder, uh... Iedereen heeft nu een pitstop gemaakt... behalve hamilton Rustop. Daar komen we straks op terug. Ja, oké. Okay, dus dat uh, zo dadelijk. Maar uh, we hebben ook uh, muziek uh, klaarstaan... en dat uh, is deze van Kim Wals... en The Second Time. Just do it, just do it, just do it. Ook was dat met I Need You. Uh, ja. Ook George Russell is inmiddels binnen. En daar ja. zitten uh, harde banden onder. Ja, inderdaad. Nou, Hamilton ook harde banden. Dus ze hebben een heel andere strategie dan, uh, dan uh, onze jongens van Red Bull. Mm. Want die rijden allebei op medium. En uh, ja, moeten we nou kijken wat zeg maar, de beste beslissing is geweest. Um, het, zou, ja, het zou moeten kunnen uitrijden. Dat zou kunnen inderdaad. Ja, het, wordt, het wordt wel listig, heb ik het idee. Uh, nog... 47 ronden ronde was vorig jaar langs de langste stint. Ja. Dus, uh, het, zou ja, kunnen, maar, het zou kunnen, uh, ik, ik ben, maar. Is uh, gok, hoor. Ja, ik vind het dus ook, want ja. uh, kijk, al, aan het eind van, van de wedstrijd zijn die witte banden denk ja. ik ook uh, helemaal op. Of, dus... nou, de kans is nu dat uh, Verstappen wat wegrijdt van uh, die twee. Hmm. Maar hoe lang, uh, ja, maar als hij nog een, een keer binnen moet komen, dan, uh, wat er dik in zit, hmm. dan wordt het toch nog een, een, een, uh, een stevig gevecht eigenlijk, denk ik. Dus ja, hij, hij ja, ook, nee, dat het wonen. is nog geen uitgemaakte zaak. Maar nee, ik denk wel. Want er moet natuurlijk ook nog weer bedrijfstemperatuur in die witte band Duurlijk, uh, komen. Ja, ja, geel is toch ja. uh, iets meer grip. Um, maar aan de andere kant denk ik. ja, kijk Als Verstappen straks uh, voor de tweede keer weer binnen gaat komen voor geel. Dan uh, weet ik het zo net nog niet. Dan denk ik uh, dat dat uh, elkaar enigszins opheft. Ja. Dus, ja, Ru Rustel heeft net te horen gekregen dat hij tot het einde door moet rijden van zijn team. Ja. Dus, geldt dat uh, voor Hamilton ook? Want die was 1 of 2 ronde eerder. Al, dus, uh, dus ja, en kijk... Uh, nou ja, dat kun je zelf gaan uitrekenen als Verstappen dan nog een keer binnen moet komen. En een pitstop duurt ongeveer 18 seconden. Ja. En als je dan die, die verste banden weer hebt... Ja, dan, dan maak je echt wel een halve uh, uh, uh, seconde per ronde dat, goed. Dat kan niet anders. Dat denk ik dus ook. Dus, dus, en dan moet je kijken hoeveel ronden er nog over zijn. Dus eigenlijk is het gewoon een enorm tactisch gevecht geworden, ja. Ja, dat denk ik dus ook. En, uh, uh, wel leuk om uh, te zien, moet ik zeggen. Hoor. Ja, Daarom lieten ze Hannes Schmids van uh, Red Bull ook heel prominent net zien. Uh, ja. Want die denkt uh, onder meer bij Red Bull uh, die hele ja. strategie uit... Dat is nou wel weer een voorbeeld dat er dus bij één iemand daar de verantwoordelijkheid ligt. En dat is bij de Hannes Ja, Sluts. dat klopt. Ja. Die neemt ja, de eindbeslissing hij daarin. Hij wordt natuurlijk ook ingefluisterd ja. door uh, nog 200 man in, uh, in Engeland. Dat die, ook. Uh, maar zij die... rekent uiteindelijk alles ja, door. En klopt, dan ja. gaat zij ja. op een gegeven moment de beslissing nemen. Ja. Door te zeggen van nou uh, het is nu goed, uh, goed genoeg om, en, om en, toch nog en een waarschijnlijk stop. waarschijnlijk bij Ferrari kakelen de drie door elkaar heen. Ja. Ja. Nee, nee, nee, Wordt er geen bestemd Ja, ja, nou, ja dat, dat, nee, dat hebben dat, we dat dus gezien. Ja, um, ja, um, kijk, wat, wat, wat, wat nu uh, gebeurt is uh, dat uh, Lewis Hamilton schijnt uh, dichter bij Sergio Perez te gaan komen. Um, en Perez die stond ook op harde banden, maar die heeft hij eerder gewisseld dan Hamilton. Nee, Perez staat op medium, trouwens. Staat hij op medium? medium. Oh, is ja, uh, ja, ja, ja, op Perez medium. Op nou. Maar uh, ja, Hamilton komt wel iets dichterbij. 2,4 seconden, dan ligt hij nog achter uh, PRS, dus mm -hmm. uh, nou ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Nou, Kom maar zien. even nog een uh, lekker... Uh, ja, ja, heb zal je, ik, zal heb ik, je uh, nog wat in de aanbieding? Ja, ik heb er wel eentje. Dat ja, is, dat denk ik ook wel. Het is het uh, tweede nummer, uh, maar het is een zomersnummer uh, van uh, Kafka. Uh, die uh, die draait uh -huh. nu. En uh, dat klinkt ongeveer zo? Street, our streets, our, our house. In the middle of our streets, our house. In the middle of our streets, I told house. you that you'd go to me? In the, the middle, middle of, of our Father gets a plate for work. Mother has to wear his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to kiss in lots of ways. And everything was true when we would have Such a very good time, such a fine time Such a happy time And I remember how we'd play If we played, waste a day away then we'd say Nothing would come between us To dream Father wears his Sunday best Mother's tired, she needs a rest The kids are playing off downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a date to keep he can't hang around A in the middle of Van madness, we zitten nog altijd met een scheef oog naar de ja, wedstrijd het, te uh, kijken. Dus, uh, ja, we zitten bijna op de helft, denk ik. Ja, uh, ja, ja we zijn over de helft al. Ja. En uh, ja, Verstappen die, die ligt wel vooraan. Maar op negen seconden, uh, bijna tien seconden rijdt Leclerc. Ja, die je, waarschijnlijk ook nog binnen moet. Ja. En Hamilton rijdt wel eens hard. He. Die gaat uh, die, uh, die race uitrijden op die harde band. Tenminste, dat wil hij? En ja, waarschijnlijk wel. Maar uh, hij, hij rijdt net wel de snelste ronde. Dus, dus de, hij houdt een vrij pitstop waarschijnlijk hè, op, op Hamilton. Mm. Maar dat wordt toch uh, wat minder. Dus uh, dan wordt het naar we en dan uh, En dat is ongeveer 18 seconden. Dan uh, komen ze naast elkaar te rijden. Dat, ja, is dat, zou, dat, dat, zou, dat zou kunnen. En met Hamilton. En dan pakt hij hem met 0.2 op de finishlijn. Zou dat niet leuk zijn, Jaap? Nou, ik zit, niet, uh, op zulke <laughs> ik zit niet op zulke spannende wedstrijden te wachten. Nee, maar goed, uh, het is nog lang niet gebeurd, hoor. Want nee. uh, hij rijdt goed, hoor, op stappen. Ja. Nou. Dat moeten we zeggen. Ja, maar maar, hij houdt het ook stabiel. Want inmiddels is het alweer ietsje groter. Weer ja. Ten opzichte van Leclerc. Dat is 10 seconden. Maar hij rijdt toch alweer 21 ronden op die band. He, de ja, maar Stappen goed. Dus. Verstappen heeft ook de naam dat hij ja. redelijk uh, zijn banden uh, kan... En hij uh, heeft nog een nieuw setje rood over waarschijnlijk. Oh, dat, en dat dus. zal misschien de crux worden. Ja, dat zou zo allemaal kunnen. Want uh, hoe lang heeft hij even over dat die, uh, die eerste setje gedaan? Ik denk ronde of 16, ja, 17. Iets, uh, ja, ja, ja, ja. Dus... Uh, dus ja, dan moet hij nog heel is, even, want dan moet hij nog 16 ronden op deze bonden, dan ja, rood blijven is, rijden. Is, rood is gewoon het snelste, maar als je een half seconde per ronde pakt uh -huh. en je ligt 8 acht seconden achter, dan heb je hem natuurlijk binnen 16 ronden kunnen pakken. Ja, nou ja, goed. Maar goed, uh, dat is allemaal getel en er zijn veel betere er zijn mensen die er veel beter in zijn. De, de rekenmeesters hey, zullen hier. Met, uh, met, met, met, met, ook maar amateurs, hè, want er zitten gewoon zo'n 200. Uh, technisch ziet te kijken op allerlei computers hoe dat werkt. En wij zijn met z'n tweeën. Dus en wij zijn met tweeën, Dus, <laughs> dus uh, laten we weer gewoon ja, Smit zien. Hè? Dus we uh, staan een beetje op achterstand wat dat betreft. Ja, maar ja. goed, dat maakt niet uit. Ja. Dat, uh, het maar leuk om te zien. het, het is, uh, wat gaat hier gebeuren? Want ik zie nu een Red Bull binnenkomen. En dat is, ik zie niet wie dat is... Dit is Sergio Perez. Die komt uh, ja. nu binnen en die heeft een set harde banden onder zich. Ja. Dus uh, wat ze bij, uh, bij Red Bull nee. misschien gaan doen. En dat zou. Uh, dan moeten we even zo direct hopelijk uh, gaan kijken. van Wat dat uh, uiteindelijk ook voor verstappen iets uh, gaat betekenen. Ja, hij reed op uh, medium. Eh, en dat, en hij gaat nu op uh, dat, uh, hard. Uh, ja. Dat werkte niet voor Perez. Nee. Um, we gaan uh, zo langzamerhand uh, ook uh, dit uur uh, zo'n beetje afsluiten. Want uh, ja, we hebben zo dadelijk. Uh, uh, we hebben nog even kijken, uh, 31 ronden te gaan in deze Dutch Grand Prix van de editie 2022. En dan uh, zitten er alweer even kijken, zes uur radio uh, van deze dag zitten er alweer op. Dus, uh, ja, we, gaan we hebben het laatste uur in uh, en, uh, ja. We hebben Nou ja, het laatste uur, nog niet helemaal. We gaan nou, uh, door tot... tot vijf uur, deze door... show toch? Zes uur. Oh, zes uur. ik dacht, vijf uh, nee, zes uur. Zes zes uur. uur. Zes uur. Dan gisteren was het nog vijf uur. Ah, nou goed, ik wil er vanaf zijn. Maar okay. goed, maakt niet uit. Nou, we uh, wel van wel. jouw lijstje Hans. Want, uh, want <laughs> oh. we hebben nog, nog iets wat we nog okay. stuk okay. hebben. En dat is uh, Sir Paul. We hebben Sir Louis En we hebben Sir Paul. Ja, McCartney. En uh, listen to what the man said. Anytime. Any day you can hear the people say